Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Kalashnikovs die zijn gebruikt bij de aanslagen in Parijs... zijn mogelijk online gekocht in Duitsland. Een Duitse wapenhandelaar is gearresteerd... wegens de verkoop van vier wapens. Volgens Bild blijkt uit telefoonverkeer van de man... dat de wapens aan Arabieren in Parijs zijn verkocht... Frankrijk herdenkt vandaag de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. De nationale herdenking begint om half elf. Eerst worden de namen voorgelezen van de 130 overleden slachtoffers. Daarna spreekt president Hollande en is er een minuut stilte. Bij de bijeenkomst zijn zo'n duizend mensen... onder wie nabestaanden en mensen die gewond raakten bij de aanslagen. President Hollande heeft alle Fransen opgeroepen vandaag de vlag uit te hangen. Inwoners van een stad voelen zich bijna net zo veilig als inwoners van het platteland. Vooral mensen in Den Haag en Rotterdam voelen zich veiliger dan negen jaar geleden, zegt het CBS. Toen gaf ruim de helft van de inwoners van die steden aan zich wel eens onveilig te voelen. Nu is dat ruim een derde. In Limburg, Oost-Nederland, Zeeland en West-Brabant is die groep iets kleiner. Maar in 2006 waren de verschillen tussen stad en platteland veel groter. In Amsterdam bleef de groep die zich wel eens onveilig voelt, vrijwel gelijk. Zo'n 39% van de Amsterdammers zegt zich wel eens onveilig te voelen. Door de lage waterstand is in het derde kwartaal in de binnenvaart 5% minder vracht vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Door het lage water konden de schepen minder vracht meenemen. Daardoor waren er meer schepen nodig en konden schippers meer geld vragen voor het vervoer. De omzet steeg dan ook met 10 Het weer in het zuidoosten mistig en plaatselijk glad. Vanochtend in het oosten soms nog wat zon. Het westen heeft meer bewolking. Vanmiddag wordt het 6 tot 9 graden. Vanmiddag gaat het harder waaien... en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig...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 met uh, Henk Ruger. en die presenteert Watertoren Sport, een speciaal sportprogramma van ZFM voor. Met vandaag, met vandaag Mark Metgod, de broer van inderdaad. Maar het gaat niet over voetbal, het gaat over golf. En daar weet ik helemaal niets van. Dus het wordt een heel interessant programma. Maar ook onze voorzitter is er, Albert Jan. Goedemorgen. Je, oh je zit niet eens bij de microfoon, maakt niet uit. Maar jij weet wel veel van sport dus, uh, en van dat golven. Misschien kunnen we er straks nog even uitgebreid over praten. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over voetbal en over andere sporten. En Mark Metgod, zie opleiding gedaan, is onze gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, okay, we draaien jouw muziek. Ja. Je hebt een heel interessante muziekkeuze. Armin van Buren, uh, John Hyatt, Agda en de Munich. Het loopt heel erg uiteen. Ja, nou ja, misschien... Uh, een aantal nummers, die, uh, die doen me wel weer aan iets herinneren. Um, met mijn dochter in de auto, uh, bijvoorbeeld Armin van Buren. Uh, lekker meezingen, lekker meedoen, een beetje gek doen. Um, en andere nummers vind ik soms gewoon mooi, omdat de muziek me goed aanstaat. Okay. Charles Duyven is onze technicus, die draait vandaag jouw platen. Wat is de eerste, show? Nou, ik dacht maar hè, dat we met zonnestraaltjes moeten beginnen. Want het ziet er een beetje somber uit euh, buiten Hennie, toch? Ja, maar het wordt wel mooi hoor. Ja, hè? De, zonnestraaltjes de, uh, de zonnestraaltjes zijn aanwezig, maar ze zitten nog achter de wolken.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 Agda en de Munuk over zonnestralen op een inderdaad vrij sombere dag... voor de Watertorensport met als gast Mark Bedgot. En als je die naam noemt, dan heb je het eigenlijk over voetbal. Want ja, iedereen herinnert zich. Johnny, zijn broer. Maar er is aan Mark ook een goed voetballer verloren gegaan. Hij is nu golfer, en daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst nog even dat voetbal. Want je bent begonnen bij DWS. Mm -hmm. Je hebt bij Blauw-Wit gespeeld. Ja. En toen kwam je in Haarlem. En toen kwam ik bij Haarlem... en ik begon bij Haarlem in de A-junioren. Dus ik was uh, 16 jaar. En um, ik weet nog dat ik gescout was door Van En um, Nou, na twee jaar, één of twee jaar... Uh, bij de A-junioren maakte ik de stap naar het uh, tweede elftal van Haarlem. En nou, speelde... Drie jaar in het tweede. Het laatste jaar was ik... Uh, redelijk betrokken bij het eerste. Ik uh, trainde de voorbereiding mee. Um, had gelukt dat ik... Uh, twee of drie keer kon invallen. En uh, zoals soms is het dan pech... dat je... in het tweede op een dinsdagavond... Uh, vanwege een overtreding... Uh, op uh, Henk Vrezer was tegen Sparta... In, uh, op het kasteel. Dat ik een gele kaart kreeg in de laatste minuut. En... Um, op vrijdag uh, in de bespreking met het eerste moesten we tegen Excelsior. En moest ik uh, Graham Rutgers uitschakelen, ik moest links op middenveld staan. En zaterdagochtend kwam het bericht van de KVB dat ik voor één wedstrijd geschorst was. Dus uh, toen kon ik mijn debuut eigenlijk, mijn, mijn, uh, mijn basisplaats in het eerste, ja die verviel opeens. Jammer hè? Ja, dat is jammer, maar goed, weet je, zo lopen die dingen. En uh, ik ben niet iemand die daar meteen bij de pakken neer gaat zitten... Uh, maar goed, jammer genoeg kwam de kans uh, niet meer, want uh, er waren wel uh, spelers als Martin Haar en uh, Chris Verkaik, Piet Huig, die eigenlijk uh, op de plaatsen stonden waar ik eigenlijk speelde. Ja. En als we nog in herinnering hebben dat uh, Martin Haar nog wel één of twee keer speler van het jaar in de Gouden Schoen gewonnen heeft, ja, dan was het moeilijk om die uh, uit het veld te werken natuurlijk. Toch was je voetbalcarrière niet voorbij. Je bent trainer geworden. Ja. Dat deed je in, bij Dem, hè? Ja. Bij Beverwijk. Vond je dat leuk? Uh, dat vond ik hartstikke leuk. Ik, uh, ja, dat kwam eigenlijk zo. Um, ik ging uh, weg bij Halem en doordat Sios uh, had ik de, uh, het hoofdkeuzevak voetbal. En ik kon bij Dem gaan uh, als trainer aan de slag. En ik kon uh, vo voetballen in het eerste. Maar vlak voor het seizoen uh, kwam er uh, wederom een bericht van de, de KVB dat ik uh, niet voor, de, voor het eerste uit mocht komen omdat dat een ja, belangrijke was. Een verkapte vorm van professionalisme. Wat het absoluut niet was. Maar schijnbaar had iemand uh, de KVB getipt dat het uh, wel zo was. En uh, daardoor kreeg ik bericht dat ik niet meer uh, kon voetballen voor het eerste. En toen? En toen heb ik, ben ik eigenlijk dat jaar alleen maar trainer geweest. Van de BNC junioren. Wat een ongelooflijk leuke leeftijd is. Met 12 tot 16 jaar. Uh, waarin spelers zich op een uh, bepaalde manier kunnen ontwikkelen. Nou. Ik heb daar een leuke bijdrage aan geleverd. En ik heb daar ontzettend veel plezier gehad. Maar toen ben je begonnen in Spaar en Wouden... met de sport die je nu nog eigenlijk ambieert speelt. Waar je ja, van... golf is, is, is wel een, een, een, ja, een heel groot deel van mijn leven inmiddels. Um, Toevallig kwam ik door een vriend, uh, Rob Meinsma... een medespeler uit, het, uh, uit, uit Haarlem, uh, in aanraking met golf. Nadat ik het Sios had afgesloten in 1984... ben ik in 1985 voor alleen het golven teruggegaan uh, naar het Sios... En ben ik um, vanaf mei in uh, Spaanwoude uh, begonnen om te werken. En uh, nou, nou, nou, zeg maar, na een goed half jaar, klein jaar, um, te golven stond ik eigenlijk al les te geven. Ja, leuk. En ik ben eigenlijk ja. begonnen op Spaanwoude uh, achter de bar. Want dat was eigenlijk nog de periode dat ik voetbalde. Dus middags om half vier trainen. Ik zei tegen Wilde Lange, open voor, uh, ik wil graag openen. Dus we kon om acht uur kon ik uh, de tent openen. En om twaalf uur kon ik nog uh, 2,5 uur golf trainen. En uh, ja, zo, uh, zo is het eigenlijk wel begonnen. Met stikke leuk om te weten. Nou weet ik helemaal niets van golf, maar gelukkig is onze voorzitter... Hè? en Albert-Jan, wat moet ik nou voor een vraag stellen... die je... interessant is over golf? Uh, nou ja, hij, je, uh, jij een teaching pro. Ja. Wat betekent dat? Um, teaching pro, het woord zegt dat teachen. Je leert, je leert andere mensen iets te doen. Ik zeg het meestal zo... Um, als iemand vraagt, wat doe je? Dan zeg je, ik ben golfprofessional. Dan zegt ze, oh, dat is uh, veel geld verdienen, dat is veel spelen. Ik zeg, nou, je hebt uh, golfprofessionals en professionele golfers. En professionele golfers zijn mensen die het spel spelen... en daar uh, proberen een boterham mee te verdienen. En een golfprofessional is verbonden aan een club of aan een golfbaan. Die, uh, en, die doet daar, uh, en die leert daar mensen werk, maakt, laat mensen kennis maken met golf... probeert mensen beter te maken en uh, meer plezier aan het spel te geven. In 1988 werd je B-professional? Ja. Twee jaar later A-professional. Mm -hmm. Wat betekent dat allemaal? Nou, uh, in die tijd was het zo dat B-professional uh, een assistent is van de A-professional. En A-professional is dan een hoofdprofessional die uh, ja, zeg maar de verantwoordelijkheid op een golfbaan heeft... voor de, de, de, de technische ontwikkeling van de mensen. Dan ja. heb je ook nog de opleiding NLP Practioner gedaan... Ja, NTI? NLP Practitioner hij oh, dat. Practitioner moet ja. Ja? In Limmen? Waarom in, in Limmen? Limmen? Nou, ik kende Bouke de Boer. En Bouke de Boer was van NTI NLP, dat instituut. En uh, Bouke kende ik eigenlijk nog... ...vanuit een periode dat hij bij AZ zat. Als uh, fysiotherapeut. Hij is toen de richting van NLP opgegaan. En uh, nou, om eigenlijk te zorgen dat je mensen uh, uh, beter kan lesgeven... ...dat je beter weet wat de mensen willen... ...ze op, een, uh, op hun voorkeur uh, kunt aanspreken... Uh, heb ik eigenlijk die cursus gedaan? Leuk. En sinds uh, die 1 januari 2015 ben je PGA Golf Professional Golf Coach? Uh, ja, dat was je natuurlijk eigenlijk al, al, al, altijd, altijd al. Maar ja. uh, sinds 1 januari 2015 uh, ben ik uh, verbonden aan de Open Golfbaan van Zandvoort. En uh, daar doe ik eigenlijk mijn, mijn ding nu. Leuk. Ja. ja, probeer mensen enthousiast te maken voor het spel. Uh, veel meer plezier te laten beleven door op een goede manier uh, uh, het, het golfspel eigenlijk uh, te kunnen spelen. Dat is een goede vraag, Albert Jan. Moet je... Fantastisch verhaal toch. <laughs> Fijn dat ja, je, erbij nee, bent. Hij, je moet hem laten praten. Dan, dan, hij kan het overbrengen, want hij is leraar. Ja. Tijd, te... tijd voor muziek. Wat is het uh, wat je klaar hebt staan? Uh... Nou, ik dacht ik laat eens een vlieger op. Okay. En uh, dat deed Hazes ook in een zijn tijd. En waarom deze keus, meneer uh, Medgoed? Uh. Heeft u iets met Hazes? Nou, ik zal vertellen. Heb ik uh, de keuze... de vlieger van Hazes gedaan? Nee. Volgens mij helemaal niet. Uh, staat helemaal niet op. Nou, hij staat er wel tussen. Maar het is wel een leuk nou, nummer, hoor. Ja, het is een hartstikke <lacht> leuke nummer. Ja. Dus, uh, ja, maar hem, hij staat en, niet op mijn lijst. Ik wil hem ook <lacht> overslaan, hoor. dat u zegt. Vanavond, nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. <lacht> nou, Dan gaan we, dan gaan we vlieger. Acht jaar oud, mijn gaat, hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Naast zijn bal zijn fietsen treinen, nee, daar keek hij niet naar hoor. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei hij, vader ga je met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 in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan een vliegen tot zij hem ontvangen. Zij, zij, die ik mis. Heel mooi nummer, terwijl Albert Jan, onze voorzitter... en onze gast van vandaag, Mark Metgod, de golfer, de golfcoach, trainer... Uh, over boekjes zitten te praten waar Albert Jan mee aan kwam. Wat was er voor een boek, uh, Albert Jan? Nou, dat is een... Uh, een uh, ja, je, je herkent het meteen, hè? Ja. Het is, het is, gigantisch, het is een golfpro, Harvey Penning. Dat is een, de, de, laten we zeggen, oude school. Uh, inmiddels in, overleden. Inmiddels overleden. Hij ja. heeft twee boeken geschreven, want hij was ook teaching pro... Uh -huh. Eén over mannen en één over vrouwen. Dus inderdaad, ze komen van Mars en van... Hè, twee ja, ja leren. die over vrouwen natuurlijk. Maar het gaat niet zozeer over, over, over, uh, over uh, het lesgeven aan zich... maar het observeren van, van leerlingen. Ja. Ik, ja? Ja. ja, het is een boekje waar um, uh, op een andere manier... Nou, instructie wordt gegeven. Um, het is een... Um, um, ja, toevallig sloeg ik het boekje net ook open. En, en heel mooi op een pagina over backspin. En backspin is dat de bal zeg maar, met effect terugrolt. En uh, ja, Harvey Pienik was dan iemand die... Uh, was iemand, daar komen mensen naartoe en die vragen... Harvey, hoe, um, hoe sla je backspin? Of dat is wel heel mooi om te zien. Hè? Een bal op de green en die spint helemaal terug. Dat is wel heel gaaf. En Harvey die vraagt... Goh, uh, lig je vaak als je naar de green speelt... Uh, voor op de green of achter op de green? Nou, voor op de green. Nou, dan hoef je geen backspin te leren. <lacht> dus Dat maakt eigenlijk duidelijk dat mensen soms wel iets willen leren... wat ze, wat ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ja, en um, Ze willen beter kunnen spelen dan dat ze doen. Maar je moet bij golf eerst maar eens spelen zoals je kan. En vervolgens moet je kijken hoe je daarin kunt groeien. En dat is leuk om daar mensen in te begeleiden. En dat boekje van Harvey Pinnock, de Little Red Book voor uh, de mannen... en de Little Blue Book voor de, de vrouwen... Ja, daar staan ongelofelijke wijsheden in. En uh, nou, daar word je, ja, denk ik, slimmer van als golfer. Ja, heel leuk. Twintig minuten zijn er alweer om in de Watertoren Sport. Met vandaag als gast Mark Metgod, De broer van, inderdaad. En dus gaan we ook even naar de andere sporten kijken. En dan beginnen we bij voetbal. Maar dan hebben we pech. Want je zat gisteravond op een school in Zandvoort, uh, ja, Mark. Ik zat op de Wim-Gertebach-college. Daar zit uh, mijn dochter Jaar op school. En um, voor de vierde klasse was er een uh, tafeltjesavond. En dat houdt in dat uh, uh, de scholieren, uh, om, ja, om een beetje zich te informeren over uh, wat ga ik nou na mijn uh, uh, middelbare opleiding doen. Um, of na mijn school uh, naar na, na, uh, VMBOT, VM wat ga ik dan doen? Nou, dan zijn er allerlei ouders die uh, iets over hun werk vertellen. En uh, ik ben daar naartoe gegaan om uh, iets over het CIOS te vertellen. Dat is leuk. Ja. En had je interesse? Ja, ja, ja. ja dat is ik heb uh, ik dacht een stuk of veertien kinderen gesproken. Waarvan er twee zeer geïnteresseerd waren om, uh, om naar het SIOS te gaan. Waar, waren dat meisjes ook? Of uh, alleen ja, jongen? Nou, ik zou vertellen, dat waren, uh, er waren er drie geïnteresseerd. Eén jongen en twee meisjes. Kijk. <laughs> ja, nou, dat is mooi. Dat ja, is prachtig, want SIOS is gewoon een, een prachtopleiding. Je sport, je leert, uh, je leert uh, uh, sport uh, op andere mensen over te brengen. Uh, ja. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat mensen bewegen. En of je dat nou uh, met hardlopen doet, of met uh, fitness of trimmen doet, dat, uh, of met golf doet, dat maakt niet uit. Je moet bezig zijn. Is het nu toch gesitueerd aan de Randweg in Haarlem? Uh, ja, dat zit bij het Kennemer. Maar, Sporthal. Uh, Sporthal, ja. ja. want vroeger was die mooie locatie naast Kearantje Lek. Ja, daar mis je nog mogen dat doen. Niet? Missen jullie dat niet? Um, nou, als ik er langs rijd, en ik rijd er vaker langs... omdat ik uh, natuurlijk vanuit Haarlem naar Zandvoort rijd... Ja. dan komen er altijd wel herinneringen uit het Sierf naar boven. Leuk is een fantastische zo tijd Een Ik vind gaat. het zo'n mooie locatie daar. Het is een Leuk. prachtlocatie. Ja, het is het wel... zonde dat het daar wegging, maar goed... Um, uh, ze moeten, uh, ik denk misschien was het, uh, te, was het te duur, het, uh, het onderhoud van zo'n oud gebouw, dat, uh, dat kost natuurlijk best wat. En het ligt wat ver van allerlei sportaccommodaties in Haarlem af. En ik denk dat ze op de plek waar ze nu zitten uh, veel sportaccommodaties uh, nou, om de hoek hebben. En dat is natuurlijk voor, uh, voor de studenten daar uh, beter bereikbaar. Ja. Het gevolg dat jij gisteravond op de school was, <klaar> is dat je niet gekeken hebt naar die hartslagverstelende wedstrijd van Ajax bij Celtic. Nee. Waar Czerny de grote man werd, hij had de bal kunnen overspelen, maar hij hoorde uh, Milik in het Pools en hij hoorde uh, Goudelje uh, uh, in uh, zijn taal tegen hem schreven. Maar hij schoot toch zelf en hij schoot hem er prachtig in, waardoor Ajax won, maar helaas wonnen de Turken, dus de kans dat ze doorgaan is klein. Maar het is natuurlijk heerlijk om zo'n jong jochie aan het werk te zien en dan zijn verantwoording te zien nemen. Jammer dat je het niet gezien. Ik had. heb het niet gezien, nee. Het uh, was echt leuk. Wat jou waarschijnlijk wel uh, interesseert is het feit dat AZ ook gespeeld heeft. Die waren niet slecht, maar die verloren wel. Dat is toch raar eigenlijk. Dat gebeurt vaak bij AZ. Nou ja, weet je, als je goed bent hoef je niet uh, altijd te winnen. Nee, nee, dat is zo. Dat is, zo, dat is duidelijk. Uh, het Thijsje onema verhaal ken je? Die, daar is weer kanker. Uh, ja, dat las ik gisteren, ja. Het is zielig, hè? dat het is... het heeft alles tegen en ze is nota een Nederlands kampioen geworden. Uh, ja, nou ja, goed, zegenvieren in de sport betekent dus niet altijd dat je uh, op fysiek vlak ook helemaal uh, uh, gezond bent. Uh, het is gewoon verschrikkelijk. Twee Nederlanders in buitenlandse dienst, Huntelaar en Krishna, die gaan alle twee verder in die uh, Europa-toestand. En dan praten we even over uh, stappen. Want ja, we zitten in Zandvoort, we hebben natuurlijk het circuit, er wordt uh, steeds meer gesproken over het terughalen van uh, de F1. Maar de ontwerper Key, die maakt overuren met de bouw van een nieuwe bolide voor Verstappen. Volg jij het? Uh, een beetje. Ik zit niet aan de televisie gekluisterd. Ik uh, vind het wel ongelooflijk interessant dat zo'n uh, jonge knaap uh, met zoveel bravour uh, in, die, uh, in, in die auto stapt eigenlijk nog niet eens de rijbewijs uh, heeft en er al uh, in rijdt... op het, uh, nou, het hoogste niveau uh, in de autosport. Uh, Ongelooflijk bijzonder. En uh, nou, waarschijnlijk als hij uh, het doet zoals hij nu doet... en dan blijft dat volhouden, dan uh, hij blijft heel heel. In die sport is heel blijven natuurlijk ook belangrijk. De auto heel en, uh, en zelf heel. Uh, dan denk ik dat hij heel ver kan komen. Hij maakt zondag in Abu Dhabi een eind aan zijn eerste seizoen. Formule 1. Hij is heel blij en hoopvol over die nieuwe auto... Maar gezien het aantal punten dat hij dit jaar al gehaald heeft... gaan we veel van hem horen, denk ik. Uh, ongetwijfeld. Ik denk, uh, als hij doet wat hij nu heeft gedaan... en misschien nog iets beter... dan, uh, dan wordt hij weggekaapt natuurlijk door de grote renstallen. Dat ja. uh, kan niet anders. Hou je van wielrennen? Um, ik, Tour de France vind ik leuk om te zien. Ja. <laughs> maar uh, ik volg wielrennen niet zo, nee. We hebben een, uh, een nieuwe grootheid. Jeffrey Hoogland... Die is door de teamsprint veel sterker geworden. En die ligt totaal op schema voor Rio. Ja. En die gaat daar echt scoren. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben benieuwd. Ja. Murray is aan zet, hè? Finale Davis Cup. Wat vind ja. je daarvan? Um, ik heb, uh, ik, Murray is een goede tennisser. Hij is aan zet. Ik weet niet precies hoe het nu uh, met uh, de Davis Cup uh, staat. Je volgt uh, het wel. Ja, ja, als ik televisie kijk en ik zie het voorbij komen Of ik zie op uh, nu.nl... Nu dan, uh, dan lees ik wel wat er, uh, wat er gebeurt. Maar uh, vanochtend nog niets gelezen. In de voetballerij gaat het weer over de top drie voor de gouden bal. En deze keer is meneer Ronaldo er niet bij, maar wel Muller. Wat vind je daarvan? Het is natuurlijk zo dat Bayern ongelooflijk voetbal speelt. Maar om nou te zeggen dat Muller in, in aanmerking komt voor die gouden bal, vind ik een beetje ver gaan. Mm, nou ja, uh, dat kan. Ik denk dat er wel betere spelers zijn. Dat dacht ik ook. Ja, ja. Daar zijn we het eens. Gelukkig. De zaak Jonk staat op de rol voor 16 december. Heb je daar een mening over? Um, nou, er is al een beetje, een beetje heibel. We alleen maar bij Ajax. Het gaat uh, uh, um, jammer genoeg meer over andere dingen dan over het voetbal zelf. Ja. En meer over personen die iets moeten invullen. En um, nou, schijnbaar kunnen ze niet helemaal met elkaar doorheen één deur. Heb je de zaak van FC Twente een beetje gevolgd? Nee. Daar zijn dus allerlei dingen gebeurd door het bestuur, door bestuursleden. En nou is dat in onderzoek. De kans is aanwezig dat FC Twente zijn licentie verliest en verdwijnt. Als je iets doet wat je niet hebt mogen doen... dan denk ik dat het goed is als je daarvoor gestraft wordt. We willen een extern onderzoek. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. En het laatste grote bericht vind ik eigenlijk... voorlopig geen uitvens in Frankrijk. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Hè? Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Niet alleen in Frankrijk, maar in de hele wereld. Laten we maar gewoon naar muziek gaan luisteren. Ja, dan worden we misschien vrolijk. Van. Ja, precies. Ja, we hebben normaal we hebben hier in de studio bij CSM Zandvoort weinig last van, van buren. Maar uh, vandaag is dat anders. Yep. That's the way it feels like. Armin van Buren. Ah. <laughs> Het toch altijd maar weer Hij zorgde vanmorgen hier bij ZFM Zandvoort. Watertorensport voor een heerlijk stukje muziek. En hij werd bijgestaan vocaal door Trevor Guthrie. Want dat was de zanger. En Henny Ruckert, ik weet niet hoe die het allemaal levert, luisteraars. Maar zo voor de decembermaand, voordat de kerst komt... praat hij vanmorgen met God. Het is ongelooflijk. En dan is het Mark met God. Het is inderdaad de broer van. Maar we gaan praten over golf. En ik heb al eerder gezegd uh, in deze watertolensport... dat ik daar helemaal niets van weet. Maar gelukkig is onze voorzitter Albert Jan in de buurt. En die kan me helpen. Er zijn een aantal termen die me helemaal niets zeggen. En wat jij doet, uh, Mike. Senior advisor. Um, dat is... Uh, nou ja, advisor zegt het al. Uh, uh, je geeft advies. Ja. En dat advies geef je dan voornamelijk aan jeugdige topgolvers? Um, onder andere, maar ook aan uh, de, de, de coaches die uh, met die jeugdige... Golf is werken. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen dan? Nou, er, wordt een, er is een, een nationale trainingsdag ja. voor een bepaalde <tie> leeftijdsgroep. En uh, nou, dan ga ik daar kijken. Ja. En uh, nou, dan vallen mij een aantal dingen op binnen die training en dan praten we daarover. Ja, en, dan... en, wat, en wat opvalt is bijvoorbeeld een, uh, een, een, een circuitvorm. waarbij golf met fysieke uh, elementen wordt afgewisseld. En nou, dan kijk je bijvoorbeeld naar. Uh, Oké. Okay, um, zijn, uh, is er genoeg afwisseling van het ene moment golf naar een fysiek onderdeel. Een golf onderdeel, een fysiek onderdeel. En loopt het makkelijk, uh, kost het niet te veel tijd. Daarnaast uh, kijk je naar spelers die, uh, die verschillende slagen doen. En uh, daar maak je een verslag van. Ik ga kijken naar, uh, naar wedstrijden waar um, uh, jeugdige golfers uh, spelen. Die wedstrijden zijn uh, door het hele land heen. En uh, dan maken we een analyse van uh, een speler zijn spel. En dat uh, spel ik door aan de bondscoach. En die geeft het dan weer door aan die jongen wat er, wat er door jullie opgeschreven is? Uh, ja, ja? En, aan de, uh, en aan de leraar van die speler zelf. Ja, ja. Je hebt een aantal dus. keren het woord fysiek genoemd. Mm -hmm. de fysiek, het fysiek is erg belangrijk in golf. Uh, ja, ja. Je moet uh, wel een bepaalde fitheid hebben en uh, een bepaalde lenigheid hebben, kracht. Om te zorgen dat je uh, op een goede manier kunt bewegen. Alleen we vergeten wel eens ook dat fysiek betekent ook dat je uh, tijdig eet en drinkt tijdens het spel. En dat noemen we ook fysiek. Alleen als je het over uh, fysiek uh, hebt bij golf, dan denkt iedereen aan, ah, je moet uh, veel kracht hebben. Je staat in de sportschool. Alleen maar in een sportschool. Um, de, de beste spelers die zitten wel in de golfschool ja. of in de sportschool. Ja. Want je moet natuurlijk als, je, als je harder wil slaan, als je verder wil slaan... dan moet je wel, uh, natuurlijk wel wat kracht hebben. Alleen is kracht niet de enige uh, manier om um, uh, de bal wat verder... of wat beter te kunnen slaan. Techniek uh, is natuurlijk ook heel belangrijk. En als jij aan het werk bent, is dat dan op speciale evenementen? Zijn daar uh, talenten uitgenodigd om te gaan spelen? Of ben je gewoon... In, de, in het wilde uh, op golfbanen aan het kijken. Nee, de NGF die uh, organiseert wedstrijden. Yeah. En um, dat, zijn land, dat zijn landelijke wedstrijden. Daar komen uh, nou, 30, 40, 50 kinderen op af. En dan, uh, die gaan spelen. En die doen uh, dat een keer of 6, 7 per jaar. Er ontstaat een klassement. En ik ga dan af en toe naar dat soort wedstrijden kijken. Er zijn ook uh, nationale kampioenschappen... voor uh, tot 12 jaar, tot 15 jaar, tot 18 jaar... En daar uh, nou, lopen we aan de zijkant van, uh, van de golfbaan mee... en uh, maken we aantekeningen over wat een speler doet. Je bent ook bezig met de ontwikkeling van, van talentherkenning. Hè? Mm -hmm. Hoe zit het met talent in Nederland? Je noemt dat, groepen van 12 jaar, groepen van 15 jaar. Hoe zit het? Nou, dat, uh, er is uh, ongelooflijk veel talent. Maar ja, wat is allemaal talent? Uh, dat is nogal vrij uitgebreid. Um, kijk, een spelertje kan misschien de bal goed slaan... Maar uh, gaat over de rode als het een keer misgaat. Uh, dat moet je ook zien te beheersen, dat mentale uh, deel. Um, kinderen moeten fysiek uh, beter worden. Um, ik denk dat um, dat uh, op dit moment heel erg goed gaat. Uh, talent uh, doet ongelooflijk veel. Uh, om eigenlijk het spel steeds beter te spelen. Um, dat wordt allemaal bijgehouden in de, de golfacademie. Dat houden de spelers zelf bij. Hun scores, hun, hun trainingen, wat ze doen. Uh, hoe ze terugkijken naar een wedstrijd. Hè. Wat, uh, wat komt beter uh, uh, en hoe ga ik dat eigenlijk zien te bereiken. Um, en daar heb ik een kleine rol in door uh, mee te kijken met wat spelers doen. Mm -hmm. Ik doe zelf voetbaltrainingen. Ik heb de ENF bij Allianz. En op zaterdag, als die kleintjes aan het spelen zijn... staan daar scouts van Ajax, van AZ, noem het maar op. Is dat wat jij doet in je, in je scouting van golftalent? Ga je gewoon overal kijken of gaat het anders? Nou, bij, uh, bij wat jij noemt, bij voetbal uh, staan er de scouts van de, uh, van de clubs. En bij uh, golven golfen is het niet zo dat de clubs aan het scouten zijn... Uh, bij wedstrijden om spelers aan te trekken. Het, uh, het gebeurt allemaal nog op amateurbasis. Um, wat ik doe is eigenlijk gewoon kijken naar, oké, okay, loopt er ergens talent wat we misschien missen? En, um, nou, als ik dat zie, dan maak ik daar uh, uh, uh, aantekening van. En dat speel ik dan door aan uh, de mensen van de NGF. Ja, ja, dus dat, dat is eigenlijk vergelijkbaar. Alleen dat is niet zo, zoals het in het voetballen gebeurt. Nee, want de NGF heeft zeg maar gewoon een nationale selectie. En uh, daar zitten 14, 15 kinderen in een leeftijdsgroep van. 12 tot 14 en 14, 15 kinderen in een leeftijdsgroep van 14 tot 16. Um, en die spelers bekijken we als ze een wedstrijd spelen. Maar we staan natuurlijk ook open voor uh, andere spelers... die nog niet in de selectie zitten... maar die zich wel aangemeld hebben als talent. En um, nou, dan kijken we eigenlijk naar wedstrijden waar zij dan ook spelen. En nogmaals, daar maken we aantekeningen van... en we, uh, we monitoren dan of er iets ontwikkelt bij zo'n speler. Als je twee maanden geleden een wedstrijd hebt gespeeld... En um, er is iets met techniek wat we belangrijk vinden om te verbeteren. Dan geven we dat aan. Dat wordt doorgespeeld naar uh, de speler en naar de coach van de speler. En als je dan twee maanden later dan nog ziet dat er niks veranderd is. Dan, uh, dan is dat niet goed. Klinkt enorm professioneel. Uh, dat, is, dat is het ook wel. Ja. Even voor, uh, voor de luisteraars van Radio Zandvoort. Die weten ongetwijfeld natuurlijk dat hier een prachtige golfbaan in de buurt ligt. Die hebben misschien kinderen, ze horen jullie over kinderen praten. Is het nou eigenlijk een, een betaalbare sport, golven? Uh, golf is, is uh, hartstikke betaalbaar, zeker als je ermee begint. Want vroeger, vroeger dachten wij altijd van... ja, als je op golven zit, dan, dan moet je wel een patiënt hebben. Maar dat is, dat is tegenwoordig nou, niet meer. Het is toegankelijk voor, voor, voor alle uh, uh, financiële lagen. noem het maar even zo. Uh, ja, golf wordt veel meer, is veel meer te bereiken dan, uh, dan voorheen. En uh, waar je misschien op bedoelt, is dat... Uh... Allerlei lidmaatschappen om van een golfclub lid te worden. Ja. Uh, ja ontzettend uh, hoog zijn de bedragen, uh, reizen de pan uit. Maar dat is door de, door de crisis van de laatste jaren. Is dat natuurlijk ook een stuk minder geworden. Mm -hmm. En waar je vroeger bij een club soms 3.000 uh, of 4.000 euro moest betalen. kun je nu als volwassenen um, voor 1.000 uh, voor, uh, euro terecht. En uh, bij, voor kinderen is het zo dat ze een lidmaatschap van bijvoorbeeld 300 euro betalen. Zeer vergelijkbaar met uh, een. Uh, andere sport. Ja, met een, ja. Met, met een andere sport. En daar zitten dan ook nog de lessen bij in. Oké. Okay. Interessant. U luistert naar de Watertoren Sport. U hoort Mark Metgod. Hij is golfprofessional. En hij heeft een uh, heel bijzondere platenkeus. Ja, maar daar nou denk... heb ik een plaat voor Nee, nee, luister nog even. Nee, hij, ja. hij, hij, hij kiest bewust platen. Ja. Maar de plaat die er nu op staat, okay. Mark, die heb jij nog niet gehoord. En ik wil daar graag jouw commentaar op. Oké. Okay.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 Disagree without war. herinnering. En hoe vind jij dit? Ik vind het een, een heel mooi nummer. Uh, het begint ontzettend mooi. Die piano vind ik, uh, vind ik prachtig. Um, het begint ook heel mooi, een beetje balladachtig. En um, wat, ik, wat ik misschien in mis is bijvoorbeeld op een moment zo'n soort uitspatting. Van pats, dan Opeens springt het eruit dat hij echt voluit zingt. Maar, maar ik mooi. vind het mooi gezongen, prachtig gezongen en uh, de pianomuziek vind ik fantastisch. Als je nou even naar onze technicus kijkt, naar Charles ja. Duif, dan, dan ga je misschien begrijpen wat er aan de hand is. Sven nee. Davis is namelijk zijn zoon. Oké, okay. ja. hij uh, uh, heeft overigens nu een, een klein beetje kans uh, op een ingang in het Glazen Huis. Omdat het Glazen Huis het thema van dit, dit jaar, waarvoor ze dus geld inzamelen, ja. is oorlogskinderen. Nou, dit liedje gaat bij uitstek natuurlijk hmm. over oorlogskinderen. Dus het management van, van, van Sven is, is nu bezig om daar een link mee te leggen. Maar ja, je loopt tegen een muur op. Het is heel erg moeilijk om, om door te dringen. Eh, eh, om te pluggen, zeg maar. Eh, om je plaat gedraaid te krijgen. Dus, maar, maar we hebben een goede hoop. Nou, met uh, wat ik gehoord heb, moet het denk ik lukken. Nou, heel mooi om te horen. Dankjewel. Maar ik denk dat het in golf makkelijker is om door te breken dan in de muziek. Ja, dan heb je zo'n een hole in one natuurlijk. Dat, is, dat zou ja. zo, zo. Hole in one is toch ook wel een beetje geluk. Je kansen nemen toe als je beter wordt. Maar uh, ja. het blijft toch altijd uh, een beetje geluk. Ik zag van de week weer golf op tv. En dan zie ik een bal liggen op uh, 30 centimeter van die hole. En dan krijgen ze hem er niet in. Hoe komt dat nou? Dat zijn professionals. Um, ja... Soms, um, soms lukt het gewoon even niet. Je bent misschien wat te snel, niet oplettend genoeg. Um, we hebben de beste, uh, beste spelers van de wereld. Een Rory McIlroy die op een gegeven moment van een meter of drie, vier, een vierput maakt. Gewoon even makkelijk af willen maken. Uh, uh, toch niet, uh, en, dan, en dan toch de dingen ja, te snel doen, het niet zien wat je moet zien. En uh, dan gaat hij mis. Concentratie heel belangrijk dus. Uh, ja, ja, absoluut. Het lijkt mij, als je, want zo'n wedstrijd is niet uh, twee keer drie kwartier... het lijkt mij dat je, wie je ook bent... op zo'n zo grote wedstrijd toch altijd momenten hebt... dat je je hele concentratie kwijtraakt. Kan niet anders? Nou, je, ik, denk, ik denk dat uh, concentratie iets is wat je uh, niet... Als, je, als zij een ronde spelen van, uh, van vier uur... Ja, drieënhalf tot vier uur... Um, dan kun je niet 3,5 vier uur lang geconcentreerd zijn. Dus moet je af en toe eens laten gaan. En dan moet je, moet je op het moment dat het noodzakelijk is, moet je pieken. En uh, dat kun je oproepen door uh, vaste routines uh, te ontwikkelen. Ja, dat bedoel ik. Zijn er trucs voor? Ja, er zijn, wel, er zijn zeker trucs voor. Zoals? Een heel mooi voorbeeld is... Uh, we noemen dat pre-shot routine. Uh, uh, uh, het maken van een oefenswing. Uh, het van achter de bal kijken... Uh, uh, ...het visualiseren van de, van de bal... ...het naar de bal toelopen... ...we noemen dat altijd uh, maar de acht seconden regel. Want op het moment dat je naar de bal toestapt... ...dan heb je binnen acht of negen seconden heb je de bal geslagen. En je bent dan continu bezig met handelingen... Uh, ...goed gaan staan... ...het slagvlak goed in de richting zetten... ...je voeten, je lichaam goed, goed positioneren... Uh, ...nog een keer kijken, nog een keer kijken naar het doel... ...en pang, knallen. En als je dat in een bepaald ritme doet... ...dan uh, heb je geen tijd meer om aan dingen te denken... Want het is natuurlijk wel moeilijk. Hè? Uh, in die zin is golf moeilijk. De bal ligt stil. Ja. En je hebt alle tijd om na te denken. Uh, om te zien waar je niet naartoe moet. En uh, bij sporten als met tennissen. Is dat bij de surfers alleen uh, het geval. Ja. Want dan kun je nadenken ja. voordat je gaat slaan. En verder in het spel heb je gewoon. Dat je eigenlijk geen tijd hebt om na te denken. Albert-Jan, herken jij dit? Ja, nou en of. Maar we hadden het eerder in het gesprek, uh, Mark, jij kent het ook, over het fysieke gedeelte van de goalspeler. Mm -hmm. Maar uh, uh, los van de routine die ze dan, hè, om die, die concentratie op te pakken, het is ook een hele mentale sport, hè? Ja. En, ja. Heb je dat zelf ook uh, dat, uh, uh, Ik spreek alleen maar uit ervaring. <laughs> het is een combinatie van fysiek en mentaal. Um, uh, Lijkt mij. Ja, kijk, iedere sport bestaat toch wel uit de, uit de factoren... Uh, techniek, tactiek, mentaal, fysiek yeah, en uh, je materiaal. En uh, die moet, dat moet wel allemaal op elkaar goed, af, goed afgestemd zijn. En um, het mentale hey, aspect is ook wel uh, van belang... wanneer je een bepaalde tactiek kiest. En de meeste mensen willen eigenlijk... Uh, uh, de bal beter spelen dan dat ze kunnen. En omdat je beter wil spelen dan dat je kan... En, je weet eigenlijk dat je dat niet kan, kom je natuurlijk meer onder druk te staan. Ja, dat is een mentale aspect ja. van het spel. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk, uh, wellicht dat je het luisteraars kan, dat kan uitleggen... Uh, het, het zogenaamde course management. Ja, tactiek uh, noem het maar even ja, zo. Ja, dat is ze ja, wel ja, een kijk, mooi woord, course management. Kijk, maar jij, maar jij gaf het al aan, de jeugd die jij begeleid, hè, die hebben natuurlijk een fysiek gedeelte, een mentaal gedeelte... en bij de jeugd is het mentale natuurlijk ook nog wel eens een keer het zwakke punt... Uh, ja, ja ze maar moeten, dat, ze moeten die balans uh, zien te vinden. Uh, ja, belangrijk is dat, dat, dat um, ook of, of, ja, of het nou jeugd is of niet. Um, iedereen moet het proberen het spel te spelen uh, uh, zoals hij het kan. En we willen het eigenlijk beter spelen dan dat we het kunnen. Uh, dus we gaan te vaak aanvallend spelen. En um, ja, dat houdt in dat je wel eens de mist in gaat. En uh, dan is het moeilijk om dat soms te accepteren. Nog even een andere vraag in het verlengde van, als het mag, van, van, van, van de meneer achter de knoppen. Uh, ik ben ook nog van de oude school, om het zo maar te zeggen. Vroeger was golf een vrij onbereikbare sport. Het was gewoon een hele dure sport, besloten clubs en dergelijke. Maar dankzij het fenomeen van open golfbanen, is het golf veel toegankelijker geworden. Ja. En kan je dat even toelichten, dat open golf gebeuren? De open golfbanen? Um, een golfbaan uh, die we vanuit het verleden kennen. Dat waren be, ja, een besloten baan. Een club is sowieso al besloten. En um, Alleen leden van die vereniging konden en mochten op de baan spelen. En die leden konden wel gasten meenemen. Maar alleen als lid kun je op die baan spelen. Nou, in de jaren, um, eind jaren 70, uh, begin jaren 80... is daar uh, als eerste baan Golfbaanspaanbouwde gekomen. En die hebben uh, een openbare golfbaan uh, uh, opgericht... En daar kon iedereen komen. En uh, daardoor werd eigenlijk die golfsport veel meer bereikbaar. En ja. nu hebben we hier in Zandvoort hier heb je open golf Zandvoort. Daar kan iedereen komen. Het is een fantastisch leuk baantje, pittig, moeilijk. Uh, het, als je het over course management, dat heb je ja, ja, ook op ja, die baan nodig. Daar. Ja, ja, dat leer je daar. Um, dus maar, ik, denk, ik denk, dat het dat juist de... door de openbare, ja. uh, door de eerste stap van openbaar karakter uh, van Spaanwoude. Uh, daar zat natuurlijk de provincie ook achter in die tijd. Dat golf daardoor veel meer bereikbaar geworden is. Ja, voor dus, dus de, laag, meer de, mensen. De, daardoor werd de golf laagdrempeliger ja. en daardoor voor meer mensen bereikbaar. Want dankzij het feit van het fenomeen openbare golfbanen ben ik ook begonnen met golven. Want ik had dat geld ook niet om gelijk lid te worden van, of te mogen worden. Want dat, is, dat was toen ook nog. Ja. Nou, gelijk nog... kennen maar je wordt er niet zomaar lid. Nee. Maar ja. dankzij openbaar golf Zandvoort kan je wel golven. Ja, tuurlijk. Juist. Ja, ja, er zijn nog meer banen in het, in het, door het hele land verspreid. En uh, ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Want golf is een fantastisch spel. Je komt jezelf tegen. Je bent je eigen scheidsrechter. Dat is ook vormend. Um, en je leert zoveel andere mensen kennen. Maar je... nu even: het is open voor iedereen. Het kan hier in de buurt. Ja. Mensen zitten te luisteren en denken: goh, gras, gras, die gasten zijn leuk hè, in, in de Wadertorensport. Die Mark met die weet er alles van. Wat, wat moeten mensen doen als ze willen gaan beginnen? Um, contact, opne contact opnemen met mij. Ja. Uh, Golf.markmetgod.nl uh, Ze kunnen een e-mail sturen en zeggen... nou, ik wil graag beginnen met golf. En dan kunnen we op Open Golf Zandvoort kunnen we een programma starten. Deze en op? mensen die nu aan, een, aan, een, aan cursussen meedoen die, die, die, die, die ik geef... die betalen 11 euro... Belis. Nee. Vooropgesteld dat je natuurlijk een beetje talent moet hebben voor wat voor, voor sport dan ook. Uh, kan je nou aangeven van hoe lang je er ongeveer over doet voordat je een klein beetje kan, kan meedraaien in die sport, zeg maar. Ja, dus er uh, gaat er een aantal maanden overheen. Moet, is het is een kwestie van weken. Nou, de vraag uh, uh, is dan al: wat vind je, uh, wat is, uh, hoe kijk je naar meedraaien met deze sport? Nou ja, uh, er zijn mensen die, die aanschouwen dat vanaf de zijlijn. Die vinden dat mooi en die zouden dat graag willen doen. En nu kan het ook, financieel, zeg maar. Uh, maar uh, als ze het idee hebben van... ja, ik ben jaren bezig voordat ik een keer een beetje kan meespelen. Hoe, hoe zit dat? Uh, gemiddeld gezien, hè? Als Nou, je hebt nu tegenwoordig heb je, uh, het stappenplan van de Nederlandse Golffederatie. Dat begint met uh, kennismaken met uh, de golfsport en um, uh, een baanpermissie krijgen. Nou, die baanpermissie die kun je na vijf, zes lessen... Uh, is die gewoon haalbaar. En dan kun je op verschillende banen spelen... die uh, van elkaar toestaan... dat je met, uh, met een baanpermissie... bij ja. hen op de baan kunt spelen. Mm -hmm. Nou Na vijf, zes lessen... Uh, is dat dus al mogelijk. Okay. Um, ja, hoe beter je wil spelen... hoe langer het duurt... Ja. voordat je zo goed speelt. Ja. U luistert naar de Watertoren Sport. U hoort Mark Metgod. Hij is golfprofessional. Hij is coach. Hij is uh, leraar. Hij zit op de Fontes Sporthogeschool... Hij is bij de Kahneman Golf and Country Club. Hij is de groot voorvechter van meer mensen bij de golfsport. En hoe kunnen ze je bereiken? Golf at En we luisteren ook naar zijn muziek. En onze technicus Shellduif heeft de volgende voor hem klaarstaan. And that's the way it is, mensen. Ja. We gaan zo langzaam maar zeker al naar reclame, Niels' reclame. Dus ik denk dat dit de laatste wordt voor... Uh... Voor de reclame, wij zijn het volgende uur natuurlijk weer bij u terug met Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Rukert. we zitten vandaag met Mark Metgod, de, de golfman. Ik snap er niks van, ik weet er niks van. Wat is het eigenlijk? Nou, golf is een spel wat je buiten speelt. Op, uh, heel vaak op een, uh, ja, natuurlijk op een golfbaan, maar die is vaak gesitueerd op een hele mooie plek. Uh, je bent in de natuur, je speelt met andere mensen, dat is gezellig. Uh, en golf is een, uh, is een spel waarbij je uh, uh, jezelf tegenkomt. Je stelt doelen om... Uh, om, een, om een hole in een bepaald aantal slagen te doen. En dan vraag je, je natuurlijk, je zegt... Ik heb, uh, ik heb helemaal geen verstand van golf, wat is dan een hole? Nou, het, um, een hole is eigenlijk een gat en een gat in de grond. En dat is bij golf op een green, dat is heel kort gemaaid gras. En van verschillende afstanden kun je naar die green slaan. Die is soms wel in ene te, be, te bereiken. Uh, dan noemen we het een par drie. Soms in tweeën te bereiken, par vier. Of soms in drieën te bereiken, par vijf. En als je golf speelt, dan... Um, heb je een bepaald aantal, standaard aantal slagen voor, uh, voor de baan. Dat zijn er 72. En uh, wat je probeert te doen, is je probeert zo goed mogelijk te spelen. De bal steeds vooruit te slaan, steeds dichter bij de hol te slaan. En het hele parcours in zo min mogelijk slagen te, te, uh, te spelen. Mensen vragen wel eens, uh, ja, ik begrijp er helemaal niks van. Als ik op tv kijk, dan staat er min 4 en min 5. En hoe moet ik dat nou zien? Nou, die min, die geeft aan hoeveel slagen je onder de standaard score van die, van die baan speelt. Dus als je min 4 speelt en je bent op hol 16... er zijn 18 holes. dan speel je in principe, als je de laatste twee hols... gewoon in de score speelt waarin het moet... speel je hem in 4 slagen minder dan 78. En degene die dat in het minste aantal slagen doet, die wint. Ik denk dat we jouw Nederlands kampioen vertellen over golf maken. Ze kunnen jou bereiken. Geef nog één keer het e-mailadres. golf.markmetgod.nl Mark of kijk op markmetgod.nl Mark Metgod is onze gast van vandaag in de Badentorrensport. Het gaat over golf en het wordt steeds interessanter. Tot zover het ritme van ZFM.